Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie vindt dat Marco Kroon niks verkeerd heeft gedaan bij de 5 mei herdenking in Nijmegen... Tijdens een toespraak van minister Brekelmans van Defensie... probeerden demonstranten de ceremonie te verstoren door spandoeken uit te rollen. De bekende militair reageerde direct door een van de demonstranten tegen te houden. Zij doen nu aangifte van mishandeling. Maar volgens Defensie heeft Kroon netjes gehandeld. Wat ik ervan gezien heb, en ik was er zelf bij... heeft hij een van die demonstranten netjes vastgehouden... en daarna is het overgedragen aan de anderen. Dus Marco heeft gewoon snel gereageerd en wat mij betreft prima. Een administratief medewerker van de gemeente Amsterdam is opgepakt voor het doorgeven van adressen aan criminelen. Hij kon als ambtenaar bij het register waar alle woongegevens van Nederlanders in staan, die informatie zou hij hebben doorgegeven tegen betaling. Op die plekken werden kort daarna volgens DOM aanslagen gepleegd. In een alarmerend rapport waarschuwt voedselwaakhond IPC over de situatie in Gaza. Bijna een half miljoen mensen daar zitten in een catastrofale hongersnood. Dat komt door de Israëlische blokkade van hulpgoederen die al maanden duurt. En Polen sluit het Russische consulaat in Krakau. Zijn reactie van Polen op een gigantische brand vorig jaar in een winkelcentrum in Warschau. Die was waarschijnlijk het werk van Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe. Honderden winkeltjes van dit winkelcentrum buiten Warschau gingen in vlammen op. En ook hier was meteen al zoiets van, ja, dit lijkt toch echt op opzet. Gisteren hebben ze definitief een verklaring naar buiten gebracht dat die aanval is uitgevoerd vanuit Rusland. En ja, ze houden er hier allemaal rekening mee dat, dat Rusland dit soort acties uitvoert om Polen en andere bondgenoten van Oekraïne te straffen en te destabiliseren. Rusland heeft boos gereageerd op de sluiting van het consulaat. Het weer lekker veel zon bij temperaturen tot 26 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het helder en kan het dus flink afkoelen. Blijf wel droog en morgen opnieuw veel zon, dan max 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam heb je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe meer 20 minuten vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Je hebt drie kwartier vertraging. De linkerrijstok is daar dicht.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 Me preguntan, diré que no, pero estoy sintiendo celitos por ti. Dios bendiga la que te enseñó para que hoy puedas besarme así. En la que no quería, querer. I'm yes.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 Somos que y el resto es Porque yo no tengo planes vemos nos casamos que nos comemos y que el tiempo decida Leuk, hè? Deze nieuwe single van Becky G. Kijk had voor je zo aan het begin van de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Lekker zomers erop. Nou, Lekker zomers, hè. Dan krijg je gewoon zin in de zomer. En zin in ZFM, toch? Nou, Zegt dat. Ja, zeker weten. Nou, derde uur is altijd uh, volle bak, en dat zal uh, vandaag uh, niet zeker. anders zijn, neem ik nee, aan. Nee, nee, helemaal niet zelfs. Uh, want we gaan zo meteen uh, na het volgende nummer... gaan we alweer bellen met Jaap kopen. Want dan is het als het goed is uh, uh, de, de tweede, tweede helft, helft begonnen, we. inderdaad. En dan uh, daarna hebben we Randall Lawson. Moeten en we die... even naar Duitsland gelopen? Nou ja, ik zag wat voorbij komen. Volgens mij is hij op de Hockenheimring. Ah, dus, uh, nou, dat zou, zou leuk zijn. Zal hij aan de braadworst zitten, denk ik? <laughs> Waarschijnlijk <laughs> wel. Een grote halve liter pot bier Ja, erbij. ja lekker. En oh, dan lekker. hebben we uh, het beest van de week...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 plat van bier ontbraat, braatwurst. Ah ja, <laughs> dat is, dat is ik zei het al hè. ja, ja, ik ja, het al. Und, uh, ja half halve liters, hè? waarschijnlijk. Half liter. Ja, nou het is wel heel simpel. Als je in Hokkenheim een de wil, sta je op je drie uur in de rij. Dus oh. uh, het is een beetje druk hier, het is een beetje huis. Jeetje, wat, uh, wat is daar gaande vandaag uh, op Hockenheim? Uh, domelijk uh, de ADAC Hockenheim Historic. Dat is een historisch evenement.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 Ja, gebeurt gelukkig wat minder. Maar jongens, of het nou motorsport is of autosport... het blijft gewoon heel gevaarlijk. We hebben het net in Engeland gezien... gewoon van de week... met twee motorrijders die verongelukten tijdens... ook gewoon een leuke clubwedstrijd in Engeland. Een meisje van 13 wat in een autocross verongelukte. Ja, zolang je iets met vier wielen of twee wielen doet... en je gaat heel snel... dan komt er natuurlijk gevaar zitten om de hoek te kijken. Altijd. Alleen de hedendaagse Formule 1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 Echt met niks beschrijven. Ja, word je op een, <laughs> een of andere manier door die bocht uh, daarheen gezogen? Of uh, hoe werkt dat? Nee, nou, je gaat iedere keer iets meer je limiet uh, zoeken. Dus in de, de eerste ronde zit je nog een halve meter vandaan. En dan de volgende ronde wordt, dat, uh, wordt die halve meter die wordt, uh, 30 centimeter, dan wordt het 20 centimeter, 10 centimeter. En op een gegeven moment is het de centimeter. En dan denk je, nou, dit was wel even close genoeg. En dan wordt het nog steeds close. Totdat uiteindelijk zeg maar, het ver van jouw spatsschermen uh, op dat uh, muurtje staat. En dan heb je het goed gedaan. Ja, ja, ze, ja, zeker. Nou ja, die ja. Formule 1-coureurs, dat zag je bij de vorige keer ook. Die uh, vroegen gewoon van heb ik hem nou wel geraakt, heb ik hem nou niet geraakt, weet ja. je wel. Dat je ja. zo'n effect uh, krijgt. Ja, ze voelen toch natuurlijk. Het is toch tak en uh, klaar. En uh, ze voelen toch uh, wat er aan de hand is uh, met het hele verhaal. Ja. Uh, ja, eh, eh, eh, eh, als je toch even z'n muurtje raakt. Je hebt het al eens gezien met die familie. Die ophangen stel helemaal niks meer voor. Hè, het is op een papier-marché. Ja, dan wil je toch even naar laten kijken, zeg maar. <laughs> ja, eh, zeker weten. <laughs> nou, jij, eh, jij zit vandaag op een mooi plekje. Ook mooi weer daar in Duitsland. Het is eh, korte broeken weer, t-shirt weer. Eh, iets van 21 graden, zeggen ze. Maar. maar het voelt als eh, 30. Want het zonnetje staat die serieus te branden. Oké. Okay, ik, uh, eh, ik heb op mijn eigen pagina wat euh, foto's gepast. Nou, de tribune zit er helemaal vol hier. En die mensen zitten echt de bakken hoor, kan ik je vertellen. Ja, en en uh, af en toe ook uh, live, hè, geloof ik, op uh, Facebook. Ja, wij we, we hebben ook een uh, livestream, dus het gaat ook gewoon door. In het hele verhaal.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 Oké. Okay. Ja, nou, andere vraag. Ja, ben jij uh, Frans Herman uh, nog uh, tegengekomen, misschien? Ja, ja, die schijnt iets verder op, hè. Die rijdt uh, 200 kilometer terug. Die schijnt die uh, stiekem rondjes gedraaid te hebben. Ja, Frans, Herman, ja. Ja. ja, Frans, Herman, Ik vind het wel mooi en het, het is het, op, het ook. Maar, ja. En die rijdt voor uh, Verstappenraising, hè, geloof ik. Uh. Ja, het was allemaal Verstappen.com. Wat er verstappen, verstappen racing. Uh, in de Ferrari. Met heel veel Red Bull reclame. Dus, <laughs> ja. uh, dus, uh, en uh, en uh, hij schijnt ook wel best wel goed gedaan. hij zat maar een paar seconden van, uh, zeg maar, uh, de snelle jongens uit die klasse die al uh, heel veel hebben. Daar hebben. Dus uh, ik, denk, uh, dat, uh, ik denk dat uh, meneer Frans Herman heel veel op de simulator gezeten heeft. Ja, uh, en die is, ik dat het gummen. We hebben en het over de denk... ring, want daar, uh, ja, daar vindt dan een. Uh...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 want die anders hebben met één cursus rijden op Normal. Die rijden op Plus En die rijden gewoon in toerwagens uh, in de jaren 70, en jaren 80 mee. En ik heb dan zelfs zoiets waarom op de hand, waarom Zou zouden die huidige keurs dat ook niet gewoon doen. Nee, dus zie je ook echt uh, dat het een uh, liefhebber is uh, van de autosport in het alge algemeen.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 ja dus, uh, nou, dat gaat uh, dat gaat niet meer onze jack worden dat is klaar uh, maar uh, ja Conor Pinto die moet duur in vijf uh, wedstrijden gaan bewijzen dat hij dat uh, de, ja vastplaatje bij Alpine verdient zo moet je het in principe een beetje zien zeker nou, het was ja. wel gaaf voor Lennon Norris en uh, Piastri waren ook allebei aanwezig dus, uh, oh ja. daar hebben de fans het goed gehad ja, ja zeker ja die hebben ook heel veel rondjes uh, gereden ja. en die hebben met name geoefend op uh, de pitstops dat ja, viel mij op. Ja, nou, toch gaat die bij mijn cliënt toch niet echt heel volgens slecht. Nee, mij, dat dan dacht ja, ik ook. Ook niet waard kunst, hè, denk ik. Dus ze moeten gewoon doorgaan. Ja, willen dan ze uh, onder de twee seconden komen of zo? Uh. Ja, maar dat mag toch weer volgens mij. Nou niet, ja, ja, dat, gemeen, ja, als je... Ja, den, nou, daar zijn dus uh, de, de meningen over uh, verschillend. Ja. <laughs> Want uh, ja... ja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 we willen gewoon uh, uh, meer show. En ja, een pitstop is wel show, hè. Hoe uh, het heel gebeurt. En je kan ook zien, je kan er toch gepiepeld worden, hè. De laatste wedstrijd in, uh, in, uh, was het in principe, natuurlijk. Gewoon, toch een pitstop, even gewoon, even wat minder gaan, de eerste gaan. En dan, uh, de, ja, dan verlies je weer een paar plaatjes. Dus uh, het, is altijd, uh, het is een beetje een tactische strijd, maar die wordt wel gevoerd, en dat vind ik wel ja, een beetje jammer. Niet door de coureur, maar aan de mensen die aan de pitwall zitten. Ja, ja ik, nou ja, die spelen een hele belangrijke rol. Dus, die uh, spelen een hele belangrijke rol. En ik vind het nog steeds, maar ook echt nog steeds, dat uiteindelijk uh, de kreur de, de, ja, het moet doen. En niet de die jongens die aan de zijkant zitten. Die, die houden het niet vast, zullen we maar zeggen. Nee, maar toch is het een beetje een teamsport, hè. Dus, uh, ja, het is een teamsport geworden, absoluut. Ja, absoluut. Dus, uh, maar maar wel, ja, bij opinie is wel heel veel aan de hand. Hè. De technische directeur of de, de, de leider ook weg. Uh, want zijn broer was gearresteerd of zijn broer was ergens voor uh, gepakt en die is natuurlijk ook vertrokken en dus uh, Flavie heeft nu helemaal het heft in handen zo we maar zeggen. Oké, okay, wordt het weer uh, binnen een uh, Renault of zo uh, zeg maar. Uh. Ja, dan krijgen we dan krijgen we crashgate weer hè, in de toekomst. Ja, ja, dan krijgen we dat weer. <lacht> Dan krijg je dat weer. Dan hebben we de Crashgate weer. Weet je dat die kennen, gaat het Dan krijgen we het mooie... Gewoon Junior verhaal en Alonso natuurlijk. En Flavio zei, je moet hem expres in de muur zetten... Zodat uiteindelijk Alonso kon winnen. Ja, dan ga je dat soort dingen weer krijgen. Flavio, jongens, het is een... zou heel stout mannetje. Zullen we dat Ja, je kan alles van hem vochten. Dus, uh, maar het wordt ook een wat ouder mannetje. We zagen we vorige keer... Uh zeg maar bij de auto's vlak voor de start rondlopen. Het wordt ook wel ja. een wat ouder mannetje inmiddels. Ja, het is ook, natuurlijk ook wel een wat ouder mannetje. Want hij is hier 10, 15 jaar uit de Formule 1 geweest. Huh? Hij is natuurlijk ook wel inmiddels een wat ouder mannetje. Uh, uh, zo moet je het wel natuurlijk wel zien. Uh, maar uh, ik denk dat hij zijn streken echt wel niet verloren is hoor. Maar dat zie je in principe ook al. Uh, dit nu van die hele Rijnerskooi zelf. Ik weet absoluut zeker dat het voor hem komt.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 Volgens mij, dan moet ik even kijken. Volgens mij rijden nu de sportprototypes. Nou, dat is die uh, kut met uh, maar uh, inmiddels 6-7 autootjes, want die is ook een beetje uitgepikt, Dus uh, die, die, die doet het niet meer. Dus ja, als ik een beetje aan de motoren in de achtergrond hoor, zijn die nu aan het rijden. Een uh, hele kleine klasse, jammer. Ontzettend mooie normaalachtige prototype auto's. Maar ja, heel weinig uh, auto's in de stad, dus. Uh, uh, die clubcoördinator uh, club of die, uh, die club organisator heeft nog wat te doen in de toekomst. Ja, ben je een, ben je een dag daar of uh, zit je het hele weekend uh, daar, uh, nee, René? ik uh, ben hier vanaf donderdag en ik ga vanavond een uur of 8, uh, 9 ga ik uh, richting huis rijden. Richting Amsterdam. Uh, oké. Okay. En, uh, en dan uh, morgen moet Patrick moet nog één uh, wedstrijd rijden met de Formule 3, maar de auto zijn klaar. We hebben, alles, uh, we hebben hem helemaal klaar staan voor de wedstrijd. Hij moet om 6 uur rijden. Patrick, zes uur?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 Nice. Okay, hi.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 Uh, laat ik het eerst uh, beginnen over Joost uh, de Bosch. Mijn, maar weet je dat Hans uh, uh, Botman ooit bij...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 Oh, dus nemen we jullie even voor vijf uur uh, nog mee. En als nee, wat... Uh, ja, heel even, rot, want uh, er was nog een opgelegde kans uh, van uh, Rijgenborst. Maar die werd door Bolvodder uh, overgeschoten. Oké, okay, nou. Die hebben ja, we nog even was, meegenomen. gevaarlijk hoor, dus, uh, maar het, uh, het is allemaal goed gegaan. Gelukkig maar. 3-2 op dit moment. En uh, mocht daar verandering komen, hoor. Want anders komen we even voor vijf uur nog bij jullie terug. Ja. Oké, okay, dankjewel, Ja.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 ones to often, but making mistakes is a part of life's imperfections, One not the years. Is it so wrong to be human?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 Zijn er zijn nog genoeg andere beesten die ook wachten daar op een uh, leuke baas ja. of baasin. Of ik zou zeggen, kijk even op dierenthuis kennemerlandnl Daar vind je het wel. je vind... <laughs> Dankjewel. Ja. Oké, okay, nee, dat gaan we niet doen deze. Oh. Nee, nee, helemaal niet. Wacht even hoor. Het is een van de houseversie van de platen. Die willen we helemaal niet hebben. Dus uh, we kiezen even een andere plaat uit. En, nou, dat is wel iets heel anders, maar wel mooi. Hier is de Lighthouse family. One <middels>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 Dat kan ook. Ja, dat mag ook. Ja, dus uh, alle manieren kan je vanmiddag weer uh, je platen aanvragen. Ja, en ze mogen ook gewoon even naar boven lopen. Naar boven lopen. Ja, ja. Als je in Zandvoort uh, bent, dan uh, loop je gewoon binnen. En dan uh, ja, en niet schrikken van, van Fred, hè. Uh, ja. Dan, uh, ja. ja. Uh, schrik je rot, hoor. Oh. Dan zie je in één keer Fred in de studio. Uh. Ja, uh, dat is uh, toch dat je zegt van nou, hoor Ja, hoor Ja, ja even, even oppassen gewoon. Uh. Frit, nou veel plezier Dank uh, je ja, Dankjewel.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 Dat is die Tim van der Huls die mag uh, zich weer belasten met de uittrap. Maar uh, Rijgenboys Boys probeert er natuurlijk nog een gelijkspel uit uh, te halen. Maar of dat gaat lukken, want soms wordt S.W. Zandvoort wel echt een beetje achterin een beetje te schutteren. Uh, het, gaat, het gaat nog allemaal goed. Maar uh, zo af en toe zitten we hier een beetje met samen samengeknepen billen als je S.W. Zandvoort uh, fan of supporter bent. Dat je dan op de tribune zit van nou gaan we het ook wel redden met 3-2 over de strepen trekken. Geloppig uh, staat uh, SP's antwoord nog steeds voor. Lange trap inmiddels meer door Dio uh, Codering die opgevangen wordt door een van de verdedigers van uh, Rijkenboys. Uh, nu kijkt uh, Rico van den Burg waar uh, zijn directe tegenstander is. Dus maait hij die bal over de zijlijn. En uh, ja, ballen, ja, uh, wordt er nog een uh, vervangende bal uh, gevraagd. Die is inmiddels in het veld gekomen. Want ja, die bal.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 Dat is ook een leuke woord, hoe de vlag ervoor hangt. Nou, op dit moment is het nog altijd een die hier op deze Maar het wordt niet gefloten, nee, het wordt sterker nog. Het is al voor het voordeel, want er was, ja, die scheidrechter, ja, je moet al wel afwachten welke kant op fluit. Dat weet je nooit. Moet hij straks met politiebegeleiding eraf? Wat zeg je? Moet hij straks met politiebegeleiding eraf?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 Zou het zou wel kunnen dat hij daar voor de een keer weer? Ja, nou ja, we moeten het hierbij laten. We gaan je afvlaggen, ja, ja. Nou ja, ja, is, is er een zwart wit geblokt vlag zwart-wit-geblokte vlag. Ja, nee, oké. de, de nou. wedstrijd duurt nog een paar minuten, maar wel heel spannend. Blijven we die voorsprong uh, behouden of niet, hè? Dus uh, ja, nou, ja. ik vraag of uh, de collega uh, hierna, zo zometeen Fred, het uh, nog even door kan nemen...